...een kwartier zal duren met een slordigheid aan de linkerkant van het veld. Martins Indy kan er niet bij komen. En een inworp voor Andorra. 10, 15 meter voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld is daarvan het gevolg. Nog even één ding. Ik zit over die linksback na te denken. Dat is misschien niet meer de allerjongste. Je mag hem geen talent meer noemen. Maar schilder van ja. Twente... Ja. Dat is een voetballer die me wel bevalt en ook altijd naar voren wil. Goed kan voetballen, ook technisch goed. Die zou ik daar best een keer willen zien. Ja, maar dan moet hij inderdaad linksback gaan spelen en blijven spelen bij Twente. En als terug doet hij dat denk ik wel. Dat zou best kunnen. Overigens is er weer een blessure nu bij Andorra, maar de scheidsrechter moet nu gaan staan. En dat geldt dan met name voor Pujol of Pujol. In ieder geval, die zegt die kan niet echt veel verder meer. Want uh, ik, uh, ik heb wel een behoorlijk loopvermogen. Alhoewel hij komt hier wel heel vervelend neer hoor. Hij komt hoog neer, probeert te koppen. Maar je de Jong zet goed het lichaam eronder. Maar dan kom je echt in een vrije val. En dan kom je plat op je rug. En dat is uh, niet echt prettig. Hij heeft uh, echt last van een rip lijkt het. En dan denk ik dat er direct uh, een ander speler uh, in zal uh, moeten komen. Want uh, voorlopig ziet het er niet echt goed uit. Balbezit in ieder geval direct. Voor Oranje en die zal, uh, nou nee, de bal ging uh, via Oranje uit geloof ik. In ieder geval, we krijgen uh, sowieso een scheidschottersbal. Is er wat aan in de eerste 30 minuten? Nou niet echt. Uh, zijn er leuke momenten geweest? Jawel. Is Nederland echt gevaarlijk? Maar nou, ook niet echt. En met name de, het, het, het, het, ja, het rondspelen van de bal is te langzaam. Ja, dat vind ik ook. Uh, kun je het Nederlands Elftal iets kwalijk nemen, is dan de laatste vraag. Nou ja, eigenlijk ook niet echt, want je staat gewoon keurig binnen ja. een kwartier met 2-0 voelen. Alles hoor. onder controle. En dan is er helemaal niet zoveel aan de hand. Maar het zou inderdaad wat uh, attractiever mogen. Het zou wat uh, sneller mogen. Dat zou dan de avond wel wat helpen. En uh, nou ja, dat is dan voorlopig nog niet echt het geval. Half uur 2-0, zoals gezegd, prima. De bal wordt dus nu door Andorra keurig weer terug afgeleverd bij het Nederlands Elftal. En ook kunnen we weer doorgaan met voetballen. Het slachtoffer van zo even loopt weer. Een bal is voor Nigel de Jong. Nigel de Jong naar de rechterkant schaken. Huntelaar kiest positie voor het doel. Daar is nu ook Lens. Schaken draait naar binnen. Geeft hem bal breed aan Strootman. Dat is een hele aardige bal. Strootman geeft hem breed aan... Maar het is Indy en daarmee loopt de aanval eigenlijk alweer vertraging op. De bal nu stil bijna aan de voet van de Jong. Heitinga, nu is het goed. Nu naast het schaken. rechterkant van het veld komt de voorzet en daar gaan de twee liggen. En wordt er geappeleerd voor een overtreding. Die zou dan op Strootman moeten zijn gemaakt. Maar de scheidsrechter vindt dat er niks aan de hand is. komt de bal vanaf de linkerkant opnieuw voor. Maar daar wordt hij dan door Andorra onderschept. Maar in een poging uit te verdedigen wordt de bal ogenblikkelijk weer ingeleverd. In dit geval bij Vlaar. Tiental nog steeds van Andorra. Nog even de blessure aan de zijkant van Puyol. Terwijl Janmaat de bal goed inspeelt. Rand 16 meter. Van der Vaart probeert te schieten. Doet hij ook. Maar die bal die gaat in een muur van verdedigers van Andorra. Dan is het Flaar. Flaar met Janmaat. Janmaat staat ook. Rand 16 meter van Andorra. Is behoorlijk wat ruimte daar nog. Maar bij de 16 meter wordt het allemaal wat... Nauwer en wat moeilijker van de vaart wordt aangespeeld. Krijgt de bal voor zijn rechtervoet. voet. Is niet echt de ideale voet. Krijgt die bal wel voor. Maar uh, die bal mist uh, snelheid. En uh, in ieder geval doelmatigheid is het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. bij Schaken. Schaken stroot man. En dat is de combinatie. toch van de middencerve nu. Nigel de Jong. Spel verleggen naar links. En naar Lens. Lens Met wat ruimte nu. Om op snelheid te komen. En dan uh, moet hij er toch buiten op langs. Dat lukt bij één tegenstander. Dan komt hij er nog twee tegen. Dan komt er een voorzet. Die indraait vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen. Maar die bal wordt onderschept. En uitverdedigd ook. Dan kan Andorra heel even nadenken over een counter. Maar ik zou zeggen, doe dat snel. Want over het algemeen ben je een seconde later de bal weer kwijt. Die is nu, nu al voor Jan Maat. Die heeft gepaard aan Schaken aan de rechterkant van het veld. Het wordt weer tijd voor een goal. Schaken, voorzet en die komt op het hoofd van ja, Van der Vaart. Maar die komt de bal de verkeerde kant op. Jan Maat onderschept hem dan weer. Die gaat in het de tegenstander, zou ik toch zeggen, over de knie bij een tegenstander. Dat vindt een deel van het publiek, dat vindt Jan Maat zelf ook, maar er wordt niet voor gefloten. Nederland is wel heel snel in het weer in balbezit krijgen nadat men even de bal kwijt is. En dit is de eerste echte fase waarin Nederland, terwijl er nu een hele felle slijding is... en daar even opgepast moest worden door Lens, is Nederland voor het eerst bezig om een beetje de duimschroeven aan te draaien. En dan voel je, wat jij net ook zei, wordt weer tijd voor een doelpunt. Dat zo'n doelpunt in de lucht gaat hangen, omdat Nederland heel weinig ruimte geeft... Zodra er balverlies is, wordt die bal meteen weer overgenomen. Terwijl die bal niet over de zijlijn is geweest. Iedereen er even naar keek. Is het van de vaart. Die speelt naar, naar de Jong. De Jong via Flaar naar Martins Indy. Die heeft een meter of drie, vier voor zich. Zoekt steeds eigenlijk Lens. Kan nu niet. De bal kan nu naar Heitinga. Die zich aanbiedt, de hoogte van de middencirkel. Op de helft van Andorra ruimte nu bij Jan Maat, Maar de bal, die wel gespeeld, maar niet echt strak. Althans wel strak, maar niet hard genoeg. Waardoor er geen verrassing is. Bal van Jan Maat. Het zijn van die balletjes die allemaal keurig van A naar B gaan. En in dit geval van B naar C. En C is dan Martins Indy. Maar er zit nog weinig felheid, vinnigheid, gemeenheid in de Pasing. Lens draaien weer binnen. Geeft de bal nu al van de vaart van de vaart heeft moeite om de bal aan te nemen. Hij krijgt hem toch nog terug bij Lens die krijgt hem net niet onder controle om hem het strafschopbiet mee te nemen. Mee in te nemen. Dan komt hij op het hoofd nadat Andorra de bal wegtrapt van Heiting gaan heeft Oranje de bal ook nu al weer terug. Maar het is in aan de linkerkant van het veld, die kan nu wel wat meters maken. Halverwege de helft van Andorra nu bal meegegeven aan Lens. Lens neemt hem aan, draait weg bij zijn tegenstander, geeft hem voorzet. Huntelaar wil wel naar de bal toe, maar ziet zoveel benen om zich heen. de lucht in gaan dat hij wijselijk het hoofd maar even tussen de schouders houdt. Want die bal die kwam zeg maar op een meter hoogte aanzeilen. Nou wordt er aan de overkant van het veld een schop uitgedeeld. De dader is Rodriguez En het slachtoffer lijkt mij Lens. Slachtoffer tussen aanhalingstekens. Want hij krijgt een vrije schop terecht. Maar de schade valt mee. Want hij staat weer. En een vrije schop voor het Nederlands Waar Van der Vaart zich uiteraard alweer voor gemeld heeft. Nog een minuut of 10-11. In de eerste helft de spelen 2-0. Nog altijd een voorsprong voor Neil Nederlands Door de goals van Van der Vaart en Huntelaar. Allebei in het eerste kwartier. Van de vaart gaat de vrije trap nemen. De tegenstander wordt door de scheidsrechter uiteraard op 9 meter en 15 centimeter minimaal gezet. Dus kan die vrije trap wel eens wat opleveren, want die is een meter of 5 van de achterlijn en een meter of 5 van de linkerkant af. Dus een mooie positie nu bal ter hoogte van de penalty stip in te laten draaien. Een beetje met een draaitje voor. Komt hij inderdaad voor. Wordt weggekopt. Niet goed weggekopt. Wel goed weggekopt. Het uitverdedigen via Vieira. En dan misschien een mogelijkheidje voor Andorra om die bal eens tussen twee, drie man in bezit te houden. Met nu zo waarde iets wat lijkt op een aanval aan de linkerkant van het veld. Maar die aanval ja, dat gaat weer meteen mis. Want men schrikt eigenlijk van het feit dat Moreira de bal even had. En nu is er misschien wat ruimte en kan er ook wat... Met wat meer tempo wat meer gehaald worden. Misschien nu met Jammaat. Jammaat niet richting Huntelaar. Speelt die bal slecht naar de linkerkant van het veld. Heel slecht zelf. Achter Lens de de in van het Nederlands elftal. En dan uh, kan uh, Andorra weer heel rustig overnemen. Dat zijn van die momenten waarvan je bij Jammaat zegt ja, ja, ja, ja. ja, Dat is, dat is niet goed. Nee, dat is uh, zeker niet goed. Ondanks ja, ja, ja. Maar dat, uh, dat is niet goed. En dat was natuurlijk in die wedstrijd tegen Turkije. Toen was het een beetje plankenkoers, dachten we. Toen was de tegenstand natuurlijk ook anders. Was hij niet goed, dan werd hij in de rust vervangen. Nu krijgt hij toch weer een soort, want zo zie ik het wel, een soort herkansing. Maar dan moet je dit soort dingen eigenlijk niet doen. Want dan gaat de bondscoach weer schrijven in dit boekje. En dan uh, wordt de Gaat hij weer de aan Parijs denken natuurlijk, ja, met Van de Wiel. Zo is dat. Nou ja, ja. En dat, Van, Rijn Van, Rijn. Rijn. Van Rijn en Van de Wiel. Dat zijn natuurlijk twee uitstekende ja, opties. Uh, maar dan moet Van de Wiel inderdaad wel structureel aan spelen toekomen. Van de oh, is Indien die nu bijna de fout gaat en de bal maar even terug speelt naar de keeper. Van Gaal heeft gezegd, je kan tegenwoordig met al die relatiesystemen niet meer eisen van spelers. Want dat wilde je eigenlijk, dat je altijd speelt bij je club. Dat kan niet. Maar hij zegt, ik wil wel dat je regelmatig speelt. En het liefst ook op de positie waar ik je voor selecteer. Nou, hij, dat is wel wat van de wils zich in de oren moet de op het feit dat uh, alle spelers die uh, zich hier melden allemaal basisspelers waren ja. het afgelopen ja. weekend. Ja, ja, ja. Balbezit uh, voor Schaken. Schaken aan de rechterkant van het veld. Heeft een goede beweging. Uh, komt met een uitstekende voorzet. En geen omhaal van Huntelaar, maar misschien nog een kans... Oh nee, de slechte bal. Slechte bal van Lens die de bal... Uh Eigenlijk wat makkelijker had kunnen inschieten. Maar iets moois wilde. Het lichaam een beetje achterover krulde. En de bal eigenlijk in de verste hoek wilde tillen. Dat lukt uiteindelijk niet. En dan ziet het er heel onbeholpen uit. Maar het is nou eenmaal met zo'n actie. Dat is een gauw over een ijzeren. En uiteindelijk wordt het dus een ijzer in dit geval. Maar de voorzet van Schaken is perfect. Huntelaar kan er niet goed bij komen. En dan ja, is het allemaal iets te doordacht. En iets te moeilijk wat Lens wil. Een bal uiteindelijk die dus ver over het doel gaat. Waar nu de doeltrap uit resulteert. Met het balletje dat... De hoogte van de middellijn wordt opgevangen door Nigel de Jong. Nog even met de voet wordt beroerd door Lorenzo. Maar dan gaat de bal halverwege de Nederlandse helft aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. En is het uiteindelijk Martins Indi die de bal gaat ingooien. Terwijl bij Andorra zich al iemand warm loopt. Sterker nog, er lopen zich al twee warm. Is het balbezit aan de rechterkant van het veld bij Jamaat En die verlegt hem weer naar uit. Heitinga in de midden loopt nu de middenlijn over. De Jong loopt bij hem weg, dan ontstaat er wat ruimte zeg maar, aan de rechtervleugel. Op de rechtervleugel, waar Schaken de bal krijgt. Schaken wacht tot zijn tegenstander een beweging maakt. Die maakt hij niet, dan gaat de bal naar Jan Maat. Schaken loopt zelf de diepte in, de bal gaat terug naar De Jong. En dan kan Schaken eigenlijk weer terug, want de bal gaat de andere kant op. Daarin gestuurd door Heitinga en Vlaar. Lens wil wel aan de linkerkant, die houdt in ieder geval wel heel goed het veld breed. Maar daar komt voorlopig nog geen bal, die blijft een beetje in het midden hangen. Gaat nu toch weer naar de rechterkant. Stroopman neemt hem wat ongelukkig aan. De paas van Heitingraaf is ook niet je dat trouwens. Schootman raakt nog een beetje een tegenstander. Dat is Pujol, dan wel Pujol weer. Terwijl nu Lens ontsnapt aan een flinke tackle van zijn tegenstander die er echt in komt glijden. En Lens kan maar net op tijd opspringen. Dat is nog niet eens gemeen, een dommigheid. Van de tegenstander ja, van links. Omdat de passing iets te langzaam verloopt, uh, heeft uh, de tegenstander natuurlijk ook de kans om dichterbij te komen. Omdat er gewoon uh, een fractie van een seconde meer bij zit. Dan dat je die bal fel inspeelt. En daardoor word je dus ook kwetsbaarder... Zeker als je met de man in de rug gaat spelen. Nu een bal uh, van Strootman. Strootman uh, met van de vaart, is een goede combinatie. Die moet uh, Jamma een goede voorzet geven. Geeft hij een goede voorzet. Nou ja, het kan er mee door, maar niet meer dan dat. Want die bal uiteindelijk uh, bereikt geen spits. En dat is toch eigenlijk wel de bedoeling van uh, een voorzet. Maar de bal gaat dan over de achterlijn voor de volgende corner van Oranje. Terwijl Van der Vaart daar staat en ook de Lens daar staat, noteerde corner nummer 6 voor Oranje en Van der Vaart mag hem nemen. Een bal die dus niet gaat indraaien. Is het een korte corner? Wordt het een korte corner? Komt Lens nog dichtbij? Nee, die bal is dus gaat komen op de rand van het 16 meter gebied. Van der Vaart, de bal richting de penalty-stip. De jong staat er eigenlijk zo tussen twee, drie mensen in. Komt niet eens meer de lucht in. Die bal stuit het dan het strafgebied uit opnieuw voor de voeten van Van der Vaart. Die wil hem dan in één keer weer voor het doel brengen. Maar schiet tegen de tegenstander op en krijgt niet meer dan een ingooi. Van der Vaart die uh, zijn 101 e eerste interland speelde. Fijn zal vinden dat hij gescoord heeft ook. Natuurlijk zijn eerste Interlands. Een debuut ook nog tegen Andorra maakte. Toen als vervanger in het veld kwam van, we zullen het nooit vergeten, Victor Sicora, hm. Die er ook nog tot de zes Interlands gekomen is. Terwijl Schaken nu toch wel een tik krijgt. Dat is de eerste gemene overtreding waar Moreira die in de rust nu een pootje lager zal gaan zingen, een uh, terechte gele kaart krijgt. Dit is een vervelende. De eerste in deze wedstrijd waarvan je echt zegt... zes minuten voor rust, dit is gewoon gemeen. Ja, en ik praat het ook op geen enkele manier goed, maar ik zei het net al... op het moment dat je uh, zacht aanspeelt en iemand uh, met uh, de rug naartoe uh, geeft... Uh, in dit geval staat hij open en kan er een uh, speler te makkelijk bij komen. Ja, je wordt kwetsbaarder en daar waar de concentratie minder wordt... word je gewoon uh, makkelijker geraakt een vrije trap is die genomen, gaat worden halverwege de helft van Andorra. Helemaal aan de rechterkant, een meter of uh, anderhalf van de zijlijn. Komt hij voor bij de penaltystip. gaat hij erin? Nee, gaat hij erin de rebound in? Ja. En het is, uh, is het Martins Indy? Ja hoor, weer Martins Indy. En Van Gaal die vlucht nu de katakombe in, want het <laughs> is de dood dat Martins Indy nu uh, zijn kant op rent. Maar het is wel leuk, die Martins Indy die gewoon uh, weer scoort. En uh, uiteindelijk zorgt voor... Uh, nee, hij wordt afgekeurd, die goal. Huh? Oh, opmerkelijk, prima. Mooi verhaal. Knip... Oh, buitenspel. Ja, het is uiteindelijk buitenspel. Ja, klopt. Het is buitenspel. Leuk verhaal. Knipt u het uh, in ieder geval van de CD als u het uh, zou willen. Want het slot ergens op. <laughs> ik had het is niet het leukste zien. verhaal vanavond. Nee, want okay, er stonden kan. er ook nog drie buitenspel. Dus dat er vroeg of laat eentje zou worden terugvlacht. Grenzrechter doet dat goed. Nu ligt er van Andorra eentje geblesseerd in de middencirkel. En Jan nee, Maat heeft een tikkie uitgedeeld en krijgt daarvoor een gele kaart. Het mooie was over Martins Indy. Ik bedoel, deze goal gaat niet door. Voor de duidelijkheid dus 2-0. Uh, op de training maakt hij een goal. Het is wel een jongen met humor ook. En op het moment dat hij de goal maakt, draait hij zich om. Gaat hij heel overdreven juichen en gaat hij naar Van Gaal toe rennen. Ja, <laughs> en die deed toch twee pasjes achteruit. Ja, het is echt een leuk doel. Het is echt een leuk, een leuk uh, ja. ja. Vrij schop voor Andorra. En achter de bal staat de heer Lima. Lima, die uh, ziet nu dat uh, iedereen van Oranje op de helft uh, staat uh, daar waar Stekelenburg uh, de sluitpost is. Die uh, hoeft nog niet in actie te komen. Die bal gaat aan de rechterkant van het veld. Dan is uh, Martins in die te plekken om uh, in ieder geval te constateren dat er een inworp komt voor uh, Andorra. Dat dus uh, voor de eerste keer op een meter of veertien van de achterlijn uh, is beland aan de rechterkant van het veld. En Nederland dus in die slotfase van deze eerste helft met nog steeds die tussenstand van 2-0. Nog even moet kijken of er een bal in het 16 meter gebied komt. En of die niet toevallig een keer voor de voeten van een van de middenvelders of aanvallers van Andorra valt. Nu uh, kan er wat mij betreft ingegooid worden. En uh, van uh, iedereen eigenlijk verder. Maar het is even wachten. Want uh, Viera die uh, neemt even de tijd. Bal komt nu in het 16 meter gebied. Wordt eruit weggewerkt. Vervolgens bij Pujol. En dan uh, gebeurt er helemaal niks. Want die bal komt heel makkelijk in de handen van Stekelenburg. Die bal snel meegeeft aan Jamaat. Uh, en Jamaat kan nu en moet nu ook tempo maken. Omdat er een aantal mensen van Andorra snel terug moet. En uh, ja, die bal gaat dan toch weer even breed. Uh, via de Jong. Via de Jong naar Strootman. Strootman naar Martins Indy. En dan uh, zou het allemaal uh, net iets meer en sneller richting het 16 meter gebied mogen. Wordt er even een overtreding begaan, zegt Huntelaar, ten opzichte van onze spits. Maar de scheidsrechter staat er dichtbij. En dat zal ongetwijfeld niet zo zijn geweest dat hij ervoor hoeft te fluiten. Vlaar in de verdediging wordt een beetje opgejaagd. De tegenstander glijdt weg en Vlaar verdedigt uitstekend uit. Toch is het eigenlijk nog steeds zoals ik, ik, geloof dat ik in de vierde minuut van het wedstrijd al zei. Tempo is niet al te hoog en bovendien staat eigenlijk veel te veel mensen stil. Dat is misschien iets verbeterd. En er wordt geen risico genomen met de pazing, want alles gaat breed of terug. Nu is dit een diepe bal van Van der Vaart die net te hard is voor Lens. Maar het idee erachter was goed, dat zou ik dan wat vaker willen zien. Je ziet het ook aan een actie van Strootman. Ga in ieder geval vooruit in plaats van breed. Dat leverde na zeven minuten de 1-0 voor het Nederlands elftal op. Na een prima combinatie waarbij uiteindelijk dus Van der Vaart scoorde. Zeven minuten later scoorde Huntelaar. Een minuut of vijf geleden dacht Martens in die dat te doen, maar stond hij buiten spel. Zo is het dus in de slotfase van deze eerste helft 2-0... En mag je van het zelf al zeggen dat zolang ze de bal niet hebben, dat ze eigenlijk allemaal best behoorlijk doen. Namelijk de tegenstander vrij rap onder druk zetten. Daarmee heeft Oranje eigenlijk continu de bal in de munt van tijd weer terug. Je kan nooit helemaal uitsluiten dat de tegenstander een keer bij jou in de buurt komt. Maar oké, okay, dat gebeurt zelden. Alleen aan de bal is er dus nog wel wat op aan te merken. Ja, het kan allemaal wat sneller. Het, uh, er mag wel best wat meer risico in zitten. En uh, met risico... Leid je ook wat meer balverlies. Maar tegen deze tegenstander is dat geen enkel probleem. Want je hebt de bal binnen de kortste keren weer terug. Maar je creëert meer dan dat je, wat je nu aan het doen bent. Met uh, Martins Indy uh, rustig in balbezit. Nogmaals, uh, ja, er is niks aan de hand. En iedereen blijft fit. En uh, ten aanzien van uh, de wedstrijd uit in Roemenië wordt er geen enkele schade opgelopen. Dus dat is allemaal prima. Maar het kan net iets verder. Misschien nu met schaker. rand 16 meter gebied speelt de bal richting Strootman. Strootman uh, met een overstapje van, van de Vaart. Andorra werkt weg. En uh, doet dat uh, dusdanig dat uh, Stekenenburg halverwege de Nederlandse helft de bal mee kan geven aan Vlaar. En we in ieder geval weten dat we over anderhalve minuut gewoon lekker binnen zitten. En dat we dan even kunnen napraten over datgene wat we hebben gezien. Maar met name ook niet hebben gezien. Namelijk uh, snelheid aan de bal. Met uh, nu Nigel de Jong. Nigel de Jong naar de rechterkant van het veld. Dat is een uitstekende bal. Jan Maat moet hij onder controle nemen. Doet dat heel moeilijk en uh, slecht. Bal over de zijlijn. Ja, Jan Maat komt toch in basis uh, nog het een aan het tekort. Ja, dat is uh, duidelijk geworden vanavond. Dat zal in het boekje van de bondscoach uh, zijn verdwenen ook dat de heer Jan Maat uh, vast en zeker op het lijstje blijft om misschien in de toekomst nog eens in de gaten te houden, omdat hij voorlopig niet voldoet aan de eisen die worden gesteld om met Niel zelf wel te voetballen. Dat is jammer voor hem. Dat is uh, ook vervelend dat het dan net als Feyenoord in de kuip moet gebeuren, want dat is dat wel bijzonder voor hem, zoals het dat is voor de andere Feyenoorders in het veld, Schaken en Martens Indy, om hier in je eigen stadion. Het stadion dat altijd zo sfeervol is bij wedstrijden van Oranje en bij Feyenoord uh, De wel natuurlijk ook. Om dan uh, hier een potje te mogen voetballen. Schaken verspeelt de bal. Krijgt nu steun van Jan Maat. Dat doet hij dan goed. Of had de bal naar Strootman. Voorzet zou wel kunnen. Maar Huntelaar staat eigenlijk als enige in het strafveld. Dus gaat het via een omweg. Via Martens Indi. Maar die levert de bal nu zomaar in. Het wordt wat slordig nu aan de kant van de Rijkshelf. Al in de laatste fase van de eerste helft. En misschien is het uh, maar beter dat de scheidsrechter uit Wit-Rusland, de heer Kumbakov, gaat fluiten. En dat iedereen een kopje thee neemt. En de zaken nog eens rustig op een rijtje zit. Nigel de Jong heeft het balbezit voor het Neel in de slotfase van dit eerste bedrijf. Ja, en uh, dat zit er bijna op. Uh, ik denk niet dat we veel blessuretijd krijgen in deze wedstrijd. Uh, terwijl ik gewoon uh, lekker zit te sms'en met uh, Simon Keizer uh, Die uh, in de auto zit en zegt uh, dat het gezellig is om dat te luisteren. Jullie cd is ook leuk jongens. Uh, zitten we in, inmiddels in de 46e minuut. En is die gaan de stand... wij in de rust weer draaien. Ja, ja, ja, zeker. Sterker. Uh, 2-0 is de stand. En de scheidsrechter kijkt nog niet op zijn klokje. Maar ik mag toch hopen dat hij dat... Uh... Oh, dan glijdt de keeper ook nog weg. Blijft het nadeel van klapschaatsen. Is het uh, in ieder geval 2-0 bij de rust. Doelpunten maken ze. Van de Vaart en hun en op verzoek van Bas gaan de speakers. De weer. nieuwste van Nik nee. is Goed, het is uh, 17 minuten over 9. We gaan naar het uh, uitgestelde bulletin van uh, 9 uur. 20 jaar OVT. Noord te denken aan het Duitsland. Aan Pijp en aan Rij. Aan onze Duitse natie.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 is ook voor de anderen, kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl/slash documentoplossingen. Troskamer Breed, zijn grote problemen waar ons land voor staat? Ja, Troskamer Breed, zo in één keer door de tune van, uh, van langs de lijn zeg. Hoe durven ze? Goed, vond eh, ons even kort, uh, meteen gaan we het er uitgebreid over hebben. Even kort, je eerste reactie op de eerste helft. Nou, dat het voor ons als uh, supporters uh, zijn het vaak hele lange wedstrijden, hoor dit. Zeg <laughs> maar twee keer drie kwartier, maar voor je gevoel. Ja, duurt dus twee het twee uh, keer drie uur. Ja ja, zeker, ja, ja, zeker. Ja. Goed, zometeen uh, meer en dan mag je uitleggen hoe dat zo al komt. We gaan even naar het uh, matchcenter, naar uh, Frank Wielat op de redactie die uh, naar diverse televisies zit te kijken en wat wedstrijden volgt. Zijn er uitslagen die er uitspringen, Frank? Uh, nou ja, echt uh, uitslagen zijn er nog niet waarvan je zegt van nou schrik je rot. Rusland-Portugal is natuurlijk wel een grote wedstrijd deze avond. Die uitslag is er al wel, want die is al de wedstrijd begonnen om vijf uur vanavond. Rusland wint van Portugal na een hele vroege goal van Kersakov in de zesde minuut. De spits van Zenit in het dagelijks leven. Uh, 1-0 dus voor Rusland dat nu eenzaam aan de kop gaat in uh, groep F. En die andere wedstrijd acht Luxemburg-Israël. 0-2 is het daar nog halverwege ongeveer. Andere grote Grote wedstrijden die wij wel interessant vinden, natuurlijk. De pool van België. Servië tegen België is 0-1 door een doelpunt van Bertiken. Na 34 minuten. Spits tegenwoordig van Aston Villa. En uh, Servië, natuurlijk, een concurrent. Net als België, vier punten in die pool. Kroatië heeft ook vier punten. Staat op 1-1 tegen Macedonië in Macedonië. En Schotland staat voor bij Wales. Allemaal in groep A. Bij Servië, trouwens, in de basis Tadic en Juricic. En bij België, al de wereld, een Chatli. Dus ook een aardige eredivisie inbreng. En Duitsland zie ik zojuist op 1-0 komen. Marco Reus die kreeg eerst nog een gele kaart voor een ouderwetse Duitse Schwalbe. En twee minuten later maakt hij 1-0 voor Duitsland in Ierland. Dat is in groep C waar Zweden met een schrik vrij kwam tegen Vareur. Want Vareur kwam voor op uh, het eigen eiland en uh, in Zweden maakte pas na uh, 75 minuten via Ibrahimovic de 2-1 en Zweden gaat dus voorlopig in die groep aan de leiding maar Duitsland is dus in die groep nog bezig. Ik denk dat dat de grootste wedstrijden zijn tot nu toe. Spanje speelt nog tegen Wit-Rusland maar die wedstrijd die loopt nog Spanje staat trouwens wel voor met 2-0. Turkije, die willen jullie natuurlijk ook weten. Laten we die ook nog even noemen. Dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, die hou ik wel in de gaten. Maar het is heel erg eenrichtingsverkeer zitten in de blessuretijd op dit moment. Kijk gelijk even live naar het scherm. Natuurlijk ligt er weer een Roemeen geblesseerd op het veld. Dat heeft alles te maken met de tussenstand. Want Roemenië leidt in Turkije. Een goal vlak voor rust. ...van de Roemenen. En sinds het begin van de tweede helft is Turkije aan een soort van stormloop begonnen. Zonder succes, want in de blessuretijd... ...en die uitslag zal dus binnen enkele minuten definitief zijn... ...staat Roemenië nog altijd met 1-0 voor in Turkije, dus in de groep van Nederland. Sister, sister, and I don't feel like dancing. Drie minuten voor half tien. Turkije en Roemenië zal toch nu al afgelopen zijn, Frank? Nee. Dat is het uh, nog niet. Er komt nog net even een aanval van uh, Turkije. Diep in de blessuretijd. 95 ste minuut zitten we inmiddels in. Dus je mag uh, verwachten dat Howard Webb... de scheidsrechter in Turkije... daar uh, oh ja, die. binnen de kortste keren... ja, die ken je nog wel. Hè? Ja. <laughs> binnen de kortste keren uh, daar een uh, eind aan zal maken. Hij houdt van veel blessuretijd. Daarom reageer je natuurlijk met... Uh... oh ja, natuurlijk. Want uh, hij is nogal van het stipte. Onze Engelse scheidsrechter. In uh, Turkije dus. Dat meld ik even tussendoor. Die andere wedstrijd in de... Dezelfde groep, daar is het namelijk nog 0-0 bij Estland-Hongarije. Maar met deze stand uh, Roemenië dus ook de volle winst uit uh, drie wedstrijden. Net als we van Nederland mogen verwachten vandaag. En dan heb je al een serieuze scheiding eigenlijk uh, in de groep van uh, Nederland... met Roemenië en Nederland met de volle winst. En Hongarije, ja, dat is ook halverwege op dit moment tegen Estland. Dus dat is nog maar even afwachten wat het gaat worden. En terwijl uh, Turkije tegen Roemenië nog bezig is... zie ik Duitsland op 2-0 komen in Ierland... Moet ik je de te maken nog even schuldig blijven. Maar daar zullen we zo nog wel even op terugkomen. Het zou zomaar weer Royce kunnen zijn trouwens die het doet. En Turkije nog maar weer eens een bal voor de goal. Zoals de... Oh, Een compleet vrije kopkans zegt, Helemaal over de goal gekopt. Sahin in de, de ploeg gekomen. Hij kopt de bal over de goal van de Roemenen heen. Deze ...had er eigenlijk ingemoeten, Maar dat heb ik al een paar keer eerder gedacht... ...in de wedstrijd van uh, Turkije tegen Roemenië. Dat uh, via die goal... ...diep in de blessuretijd van de eerste helft... ...ik zal nog even kijken wie gewoon ook alweer gemaakt had. Grozaf was dat. Die uh, ging vijf minuten na de rust erover eens uit. Had hij zijn werk uitgebreid gedaan. Maar we mogen ervan uitgaan dat... Uh, ...Turkije op eigen veld... Howard Webb, gaat hij nog één keer fluiten of nog twee keer fluiten... ...dat Turkije... Uh, op eigen veld gaat verliezen van Roemenië met 1-0. En dat net als Nederland dus Roemenië de volle winst gaat halen uit de drie wedstrijden. Nederland moet dat nog even bewijzen. Goede dag, daar mogen we toch wel van uitgaan. Dus. Mm. Roemenië 1-0 bij Turkije. Dat is uh, in ieder geval op dit moment de stand. Ja, overigens uh, met Webper dacht ik meer aan een rode kaart die hij niet gaf en een uh... Een corner die hij niet gaf en een WK-finale, weet je nog? Ja, dat denk je uh... ook allemaal. Ja. Ja. Ja. Inmiddels doet hij al zeven minuten blessuretijd. Ja. Ja, um, afgelopen word ik nu de tweede ja. fluiten, klopt dat? Ja, heb ja. je heel goed gehoord. Ja. Roemenië wint dus van uh, Turkije. Is het gunstig alvond? Dank je wel, Nou, nee, want uh, Roemenië heeft die zware uitwedstrijd nu uh, gehad. Nederland speelt nog twee keer tegen Roemenië, dus die twee gaan het uitvechten. Met alleen de wetenschap dat wij daar nog naartoe moeten, dus dat, uh, naar Turkije dan. Ja. Dus ja, dat wordt, uh, ja, dit is geen gunstige uitslag. Maar die wedstrijd tegen Roemenië wordt natuurlijk nu uh, die wordt, uh, dat uh, wordt echt een wedstrijd. Ja, dat wordt ja. de wedstrijd nu. Ja, ja, ja. Goed, maar zover is het nog niet. We hebben eerst nog 45 minuten in de Kuip te gaan tegen Andorra 2-0. Doepen van Van der Vaart en van Huntelaar. Je zei net, het ontbreekt een beetje aan ja, creativiteit. Creativiteit. We hebben natuurlijk een, een, een super trio. Ja, als, je, als je Robbe Snijder van Persie neemt, hè, dat is toch een beetje ons super trio. Nou, twee zijn er geblesseerd. Eén wordt er gespaard voor dinsdag. Dat zijn wel de jongens die uh, met één simpele voetbeweging of één actie dat spel sneller maken. Nu uh, is er veel goede wil. Er is weinig echte klassen, echte creativiteit hè, om, om zeg maar, zo'n tegenstander echt kapot te spelen. En dat zal dus nog wel gebeuren. In tweede helft wordt het nog wel 5-6-0. Je krijgt toch wel die kansen en die momenten. En er zullen er ongetwijfeld nog een paar vallen. Maar wat je een beetje mist, is, is, dat, ja, is dat, dat echte, ja, die echte klasse. Hè, die, die, die simpele beweging, die ene actie eh, om, om zo'n ploeg in één keer het bos in te sturen. Ja, dat mis je een beetje. Ja. Wie springen eruit bij Oranje? Nou, het is vooral uh, degelijk. Hè. Je, je weet, uh, dat, ja, dat, zal ook, uh, dat, dat zullen ook de trainers zeggen. Dat het uh, vooral uh, ja, keihard gewerkt, vanuit de organisatie goed gespeeld. Uh, dat krijg je dan. Maar er zijn niet echt veel opvallende spelers. Uh, Huntelaar, die natuurlijk scherp is. Hè, die, die loert op die goal van de vaart. Die, uh, die laat zien dat hij in de kleine, kleine ruimte ook wel iets kan. Hè. Dat zag je ook bij dat doelpunt. Schaken wisselt uh, goede met, uh, met mindere momenten af. Lens voor hem toch aan de vreemde linkerkant. Toch een paar goede versnellingen met een... Uh... Voorzet. Laten we even, dus... over, even over lenzen. Er is één actie geweest dat je echt zag dat zijn uh, directe tegenstander, die verdediger, die probeerde echt met zijn borst vooruit te bij ja, te houden. Was maar het, het, het, het leek echt helemaal nergens op. <laughs> dat, dat moet hij ook gezien hebben. Dan ja. denk ik, waarom doet hij dat niet vaker? Ja, die zette die sprint in. Dat was echt leuk om te zien. Maar ja, wil, dat, dat wilde hij ook wel doen. Maar er is zo weinig ruimte. Het is steeds een dubbele, driedubbele dekking. Ze staan natuurlijk uh, gewoon met tien man uh, op een hele kleine ruimte. Dus het is niet zo makkelijk. En daarom ben je op zoek naar dat, dat kleine beetje. Extra. En dat ontbreekt een beetje. Maar ja, dat zal al met al uh, zal, zal uh, Louis van Gaal toch niet ontevreden zijn. Want wat hij, uh, wat hij ook zal denken, is ja, iedereen blijft heel en die, en die ruime uitslag komt er toch wel. Ja, het gaat om uh, drie punten. En eventueel, je moet ook nog een Andorra uit. Dus als het doel zal er mee getellen, kan je ja, daar altijd nog op. Het zijn wel die heerlijke wedstrijden he? om naar uit te kijken. Ja, Jij voorspelt, uh, 6 5 nou, 5-6-0 moet het wel kunnen worden. Ze worden ja. dadelijk moe. En uh, ja, dan vliegen er nog wel een paar in. Goed. Uh, ik kijk of we naar de, de Kuip kunnen. Ja, dat kan. Wijzigingen in, in der, beide teams, vraag ik aan de heren. Uh, voor zover ik kan zien uh, is uh, Nederland uh, in dezelfde formatie, dat is zeker. Maar ik uh, kijk even of er uh, een wissel is bij Andorra. Ik uh, zie dat nog niet ala la seconde, maar misschien dat uh, direct dat en, gaat opvallen. Nou, je kan je dat beide, dus teams beide teams ongewijzigd, ongewijzig, ongewijzig. juist. Is Daarmee uh, is de vraag beantwoord en is het balbezit voor Vlaar. Uh, Martens Indy heeft hem uh, gekregen. In de eerste minuut van de tweede helft 2-0 dus de voorsprong voor het Nij-Zelftal van de Vaart en Huntelaar binnen een kwartier. zorgde voor de stand die nu nog altijd op het bord staat. Even dacht zoals al eerder gezegd maar het is in die 3-0 te maken. want het is buiten buitenspel. Schaken is nu weg. Zijn tegenstander glijdt uit en Schaken wil dan een voorzet geven. Die stuit af op het lichaam van de tegenstander. En dat levert dan de eerste hoekschop van de tweede helft op. Dat is al de zevende van het Zelftal in totaal. Het zou leuk zijn dat uh, Oranje, nou ja wat... Feller, agressiever, hoger tempo. De tegenstander echt probeert op te jagen. Ook voor de mensen die hier zitten. Want die hebben het leuke eerste kwartier gezien. Maar dat was het wel. Het is best koud. Het is waterkoud in de Kuip. Met nu die corner van de der Vaart. Die helemaal teruggaat. En uiteindelijk wordt voorgegeven. Keeper kan er niet bij komen. En dan bijna Nigel de Jong voor zijn doelpunt. Maar een hele vreemde variant. Die bal werd helemaal teruggespeeld. Halverwege de helft van Andorra. En werd er vervolgens met een hoog balletje ingebracht. Terwijl de Jong dus net overkopt. Het balbezit nu voor de doelman. Voor Gomez. En Gomez knalt die bal naar voren. Terwijl ik wel bij Andorra inmiddels. Maar dat was in de eerste helft ook al. Een aantal spelers zich zien warm lopen aan de zijkant. Is er bij Nederland nog niemand. Is al even wie dat Ja, daar kom ik zo achter. Ben is daar Silva en Paul. Is het balbezit aan de rechterkant van het veld. Bij Schaken. Schaken geeft voor en dan... Wordt die bal heel laag weggekopt. Terwijl een andere speler bijna met uh, zijn hoofd tegen de voeten van de verdediger uh, van Andorra ging. Wordt het nu allemaal wat ongecontroleerder, wat wilder. Is er een speler die de bal knalhard uh, speelt tegen het lichaam van Nigel de Jong. En gaat de bal over de achterlijn. En voel ik zo nu nog wat spetjes ook, uh, wat regen. Jij ook? <lacht> nee, want ik zit achter hier. Dat scheelt een <lacht> stuk. Uh, ja, het is, het, het is wat gaan regenen in uh, de Kuip in Rotterdam. Dat maakt het veld lekker glad. Misschien is dat nog wel voordeel voor zelf al. Vrij schop eerst voor Andorra na een overtreinetje van Nigel de Jong, die er inderdaad twee keer wat fel in ging. En, uh, de vrij schop van Andorra gaat op het hoofd komen van Heitinga, die zijn kopje wel makkelijk wint. Dan moet Van der Vaart even verderop hetzelfde doen. Dat doet hij. Dan komt het hoofd van Strootman ertussen. Ligt de bal aan de voeten van Jan Maat. Voelt hij zich wat opgejaagd en gaat de bal over de grond terug naar Stekelburg. Stekelburg dan aan de andere kant. Daar heeft Martens Indy de ruimte. En die kan de bal aannemen en kan hem meegeven aan Strootman, terug naar Martens Indy. Er staan er daar nu toch vier van Andorra te storen op de helft van het Nederlands elftal dat zie ik dat ze het land eigenlijk nooit doen maar dat durven ze dan nu toch maar. De bal aan de voeten van, van de Vaart, maar die moet nu terwijl hij hem teruggespeeld krijgt van Strootman ophalen op zijn eigen helft. En Strootman wenkt meteen. Nou, kom op. Een beetje vaart erin. In één keer meegegeven nu ook aan Lens. Lens moet een voorzet geven. Huntelaar kiest positie. De bal wordt onderweg aangeraakt. Komt er niet voor de voeten van Huntelaar, wordt weggekopt door Andorra opgevangen door van de vaart. Die wil in één keer schieten, maar Maait over de bal. Vanaf de linkerkant moet er dan nu een voorzet komen. Dat zal Lens dan moeten doen. Lens dreigt, neemt de bal onder zijn voet mee. Dreigt naar binnen, gaat naar buiten. De tackle nou, is dus te Een laat. penalty. Strafschot. Tuurlijk is dat een penalty. Hé, hey. nee. hé. Ja. We zijn hetzelfde. Ja, dit is absoluut een penalty. Dat maar wel. Uh, ja, de scheidsrechter uh, wijst ook eerst, uh, eerst die kant op, lijkt het. Maar hij geeft dan gewoon aan dat het een, een doeltrap is. Ik ben heel benieuwd of we er nou allebei uh, naast zitten. De bal met Lens. Ja, dat is een 100% strafschop. Klaas ja, is het er binnen is, dat vraag? Ja, me nou ja, over... ja, maar het is in ieder geval een overtreding, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. We zullen ons gelijk toch willen halen op een of andere manier. Is het uh, de doeltop van Gomez die de bal brengt op de helft van Nederland? Waar uh, de Jong het wel niet 100% kan winnen. Maar in ieder geval ervoor zorgt dat Strootman het in de tweede instantie wel kan. Via Van de Vaart en Huntelaar had Nederland balbezit. Dan Dora verdedigt dan uit. De Jong zit daar goed tussen en uh, speelt dan de bal naar de linkerkant van het veld. Althans, dat gaat hij nu doen naar Martins Indy. Martins Indy richting Lens. Lens heeft uh, zijn persoonlijke man bij zich, Rodriguez. Die uh, op allerlei manieren geklopt wordt. Omdat, zeker als je achteruit gaat lopen tegen een sneller man ben je helemaal geklopt. Bal komt dan voor en dan is het uiteindelijk uh, alweer 3-0. Doet te maken in zijn uh, debuutwedstrijd. Ruben Schaken, dat is hartstikke leuk. Nou ja, zo kun je nog een keer debuteren. Daar is veel over gezegd. Hij is uh, een oude debutant, zeker niet de oudste. Maar een oude debutant, en die uh, vliegt dan, zoals ik het goed zie, Patrick Kleivert aan de overkant in de armen, viert het dan op die manier. Ja, dat is mooi, om uh, in jouw eigen stadion een uh, goal te kunnen maken in de eerste wedstrijd. Zegt, een oude debutant, niet de oudste, dat is Sanne Boske. Dat is natuurlijk met een keeper die zo raar, die 39 was toen hij zijn eerste en overigens ook zijn laatste Interland speelde, een helftje. Tegen Ghana, een oefenwedstrijd in voorbereiding op het WK van 2010. De oudste veldspeler die ooit debuteerde was Barry van Galen. Die uh, ook tegen Andorra trouwens een uh, wedstrijd speelde. Dat was overigens ook voor hem de eerste en de laatste. Dus wat dat betreft bevindt de heer Schaken zich in slecht gezelschap. Maar goed, het is leuk voor hem. Hij staat op het scorebord en het is 3-0. En het balbezit is voor Andorra. Twee meter over de middenlijn. Uh, helemaal aan de linkerkant. Uh, waar uh, de Jong er meteen bij zit om voor het Nederland balbezit te krijgen. Dat lukt dan ook. Omdat Andorra wel even balcontact hield. Maar uiteindelijk geen controle. En is uh, de bal inmiddels alweer in uh, het Nederlands balbezit. Uh, in het hart van de defensie. Weliswaar op uh, halverwege de eigen helft. Uh, goede bal van Strootman. Nu zitten we op de helft van Andorra. Waar uh, Lens ongetwijfeld weer uh, gaat proberen om snelheid te maken. Aan de linkerkant van het veld. Strootman een slechte bal. Wat is in die kon niet bereikt worden. Dan... De overname van Andorra met het balbezit hier aan de rechterkant. Met Comes raakt de bal ook kwijt. Strootman, Strootman-Huntelaar. Huntelaar en Vlaar. Vlaar de Jong. En de Jong opent naar de rechterkant. En daar staat Jan Maat. Die staat 10 meter over de middenlijn. Kan de bal meegeven aan Schaken. De doelpunten maken van zo even. Laat de bal terug naar Jan Maat. Jan Maat van de Vaart. Die kaatst ongelukkig. De bal... In de voeten van de tegenstander, dan botsen de twee op elkaar. En dan blijkt in de ogen van de schrijftrechter Jan Maat een overtreding te hebben gemaakt. Nou, dat was het ook wel, hoor. Ik denk dat hij dat inderdaad wel goed gezien heeft. <laughs> Iets te enthousiast doorgelopen. Ja. Met, uh, ik zou bijna zeggen, je ellebogen vooruit. Dat was niet zo, maar wijze van. minuut. En ja. de eerste wissel van de wedstrijd gaat zich aanzien. Dat dachten wij al, hè? Die rechtsback die uh, ja, werd geduld door, door, door Lens. En wie komt erin, Jack? Uh, ja, ik zou normaal gesproken... Moises van Nicolaas Schellens erin doen. En uh, kijken, je kijken of hij dat doet. Dat doet hij inderdaad, de coach. Koloa Vares is de eeuw En we krijgen dus een wissel voor de rechtsachter... die geen zicht had op Lens. Lens die natuurlijk sowieso sneller was... dan zijn opponent. Maar de opponent begon nu ook... een een aantal keren op het moment dat Lens vaart zette achteruit te lopen. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal geklopt, kan je helemaal niks doen. Zoals dat ook geldt voor de bal die nu aan de linkerkant van het veld wordt gespeeld. Richting de linkerspits, in dit geval door Prujol niet onder controle werd gekregen. En dan het balbezit voor Oranje dat bouwt via Vlaar. Vlaar die steeds rustiger is geworden in zijn spel in de laatste jaren. Die uh, natuurlijk ook zelfvertrouwen heeft gekregen. Omdat hij vaker en ook in belangrijke wedstrijden van Oranje. in de basis mag optreden. Ziet dat Lensen in balbezit is naar uh, Van der Vaart. Slechte bal voor Van der Vaart. Strootman kan de bal dan ook niet uh, afnemen. van zijn tegenstander. die daar zomaar even wegdraait, Lorenzo. En Lorenzo speelt hem naar Gomez. Gomez aan de rechterkant van het veld. Er zit Martens die tussen. die de bal goed met Van der Vaart meegeeft. Van der Vaart Hunterlaar. Er is wat ruimte. 20 meter van het doel. Hunterlaar wil schieten. Geeft de bal binnen door naar Schaken. Goede paas. Moet er een bal voorkomen? Terug naar Huntelaar. Die gaat scoren. Nee, want die glijdt weg. En glijdt uit op dat natte veld en daarmee is de kans verkeken. Het was een eigenlijk uh, een vrij simpel en doeltreffende 1-2 tussen de heren Huntelaar en Schaken, waarbij eigenlijk tik-tak, tik-tak de hele defensie van de tegenstander aan gort werd gesneden. Maar dan moet je niet weggeleiden, want dan uh, komt het niet op de schot. Het had eigenlijk de 4-0 kunnen zijn. Dat had de tweede van Huntelaar kunnen zijn. In ieder geval twee mannen die uh, oog hadden voor de combinatie. Uh, overigens uh, in die, uh, het verhaal wat jij vertelde maakte Janmaat weer een kleine overtreding. Dat deed hij een minuut geleden ook al. En aangezien het de uh, enige Nederlander is met een gele kaart achter zijn naam heb ik niet echt het idee dat hij uh, met de rem erop speelt. Dat vind ik niet echt verstandig. Balbezit uh, in ieder geval uh, voor Strootman raakt de bal kwijt. Overname dan via Vieira de hoogte van de middenlijn. Overname dan van Strootman die er dan een, een kleine overtreding voor nodig heeft om het balbezit te creëren. Bij Nederland loopt er nog steeds niemand zich warm. Kijken we natuurlijk naar die Dukke Outs die veel groter zijn dan in het verleden. Daar waar in het verleden maar uh, vijf man op de bank mogen zitten en uh, vervolgens zeven. Mogen er nu twee, drieëntwintig man op de bank zitten vervolgens de hele staf. De koks, uh, de materiaalmensen bij wijze van spreken. Het is een uh, gigantische hoeveelheid mensen die er zitten. Maar in ieder geval van de spelers die uh, daar... Uh, Ik denkt ook de... dat er toeschouwers in het stadion zitten. Het is niet waar, ja, het is he? de hele, de hele staf, <laughs> hè. Nee, maar er loopt nog niemand zich warm bij Oranje. Dus uh, de vrije trap van Andorra verdient uh, alle aandacht. De bal komt uh, in het 16 meter gebied van Oranje. Wordt weggekopt door Nigel de Jong. En dan kan uh, Lens de bal meegeven aan Strootman. Strootman de bal niet onder controle. Krijgen Lens glijdt weg. Ik heb het idee dat uh, toch een aantal spelers weer verrast is door uh, de nattigheid op het veld. Door, door, de, door de regen die er even is geweest. Die nu alweer weg is. Maar je ziet zo vaak dat de spelers wegglijden omdat ze gewoon verkeerd uh, noppen onder hebben. Strootman, uh, een paar slordigheidjes nu weer in korte tijd. Ik heb Laat ik het zo formuleer. Ik vind Strootman tot dusver zonder band beter dan met. <laughs> 54ste minuut van de wedstrijd. 3-0. Bandstander namen. Ja, Misschien dus een leuk voor de groep. 54ste minuut van de wedstrijd. 3-0 voor het Nederlands Elftal. Van de Vaart, Huntelaars. Schaken zijn de doelpuntenmakers. En de balbezit is voor het Nederlands zelf aan de rechterkant van het veld. Waar Jan Maatse tegenstander onder druk zet. Die bal uiteindelijk voor de voeten komt van Strootman. Die gaat er wel pittig in. Mist eigenlijk tegenstander en bal een beetje heb ik indruk. Maar die springt er dan uit. ...naar achteren toe, waar ga een Vlaar de aanval dan voor het Nederlands elftal een vervolg kunnen gaan geven. Aan de linkerkant, Lens aangespeeld, dribbelt wat. Gaat op snelheid langs de tegenstander, dat was wel de bedoeling. Maar Lorenzo trapt daar niet in. Bal via Lorenzo over de zijlijn, ingooi voor Oranje. bezit dus voor Bruno Martins Indi hier aan de linkerkant van het veld naar Strootman. Martins Indi de bal goed spelend richting Lens. Die gebruikt zijn lichaam goed, komt zijn eerste, voor de eerste keer zijn nieuwe tegenstander tegen. Gaat langs de tweede ook, glijdt dan weg. Kan die bal uiteindelijk toch nog onder controle krijgen. En vervolgens gaat hij voor corner over de achterlijn. Omdat de man luistert naar de mooie naam Moises van Nicolas Schellens de bal uh, over de achterlijn speelt. En uh, Nederland uh, de volgende corner krijgt met een volledig lachende lens. Die ook moet lachen zo nu en dan om het feit uh, hoe makkelijk het is om gewoon met uh, een snelle dribbel een tegenstander weg te zetten. We krijgen uh, straks uh, misschien een invalbeurt van Dirk Kuyt. Want die loopt zich warm. Hoekschop van de Vaart op het hoofd Top. van. Dan Nee! En op de paal gekopt. Het hoofd van uh, Vlaar. Dat was toch een goede kopbal van de verdediger die bij de eerste paal inkomt vliegen eigenlijk. En dan de kopbal op de paal. Hij is wel veel sterker en veel hoger komt hij dan de verdedigers. Dat is vandaag niet zo moeilijk gebleken, maar hij springt echt torenhoog. Bij de tweede paal is nog bijna Heitingaogers die die kopbal voldoende kan verlengen om hem daar nog binnen te knikken. Maar die zal uiteindelijk blij zijn dat hij niet zelf in aanraking kwam met de paal. Vlaar paal en blijft dus 3-0. Ja, en volgens mij is het ook Avalai die zich aan het warmlopen is. Het is balbezit nu voor Oranje. Jan Maat speelt die bal uh, goed op de middenas van het veld richting De Jong. Die verlengt verlengt naar Bruno martens Indi. Uh, martens Indi dan uh, op zijn beurt door naar Heitinga. Heitinga aan de rechterkant van het veld. Dus goede bal richting Schaken. Schaken in, in tempo mee. Maar uiteindelijk zit er een voetje tussen van Garcia. En Nederland krijgt op 10 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld een in inwoord. gooi van uh, Jan Maat. Die zoekt en die vindt dan uiteindelijk het... Uh voetje van even zijn ploeggenoten krijgt de bal terug. Jan maar moet de voorzet geven. Die bal komt laag bij de penalty-snip. Huntelaar krijgt hem wel of niet mee. Gaat naar de grond. Weer geen strafschop, zegt de scheidsrechter. Nu overigens op behoorlijke afstand staat te kijken. Dat kan hij bij wijze van spreken niet goed beoordeeld hebben. Want het was daar druk. Maar goed, de aanval loopt door. Strootman geeft de bal voor. Dat is geen beste bal, want die wordt door Huntelaar gemist. En even verderop kan ook schaken er niet bij. Wel weer een ingooi voor Nel Zelftal. Omdat die bal door een van de verdedigers van Andorra nog... Ja. Aangeraakt is Garcia die dat op zijn karakteristieke manier deed. Ja, we het kennen uiterlezen. het van hem. We ja. kennen het. Het doet hij vaak. Uh, afgelopen weekend ook in de competitie, een paar keer dat hij dat heel nuttig deed. Balbe zit in ieder geval nu aan de rechterkant van het veld met Nigel de Jong. Nigel de Jong draait even terug, alsof hij wordt opgejaagd. Maar uh, hij maakt even snelheid aan de bal. En zo uh, van Heiting gaat de bal naar uh, Martins Indy. Is niet makkelijk, maar Martins Indi is sterk. En iedereen schrikt er eigenlijk van. Waardoor uh, Lens, die nu wordt vastgehouden, even balbezit leek te krijgen. En nu een vrije trap neemt die hij uh, niet op deze manier mag nemen. Daarvoor meldt zich uh, Rafa van der Vaart. Die, als men ludiek was geweest, gewoon een 1 achter zijn uh, nummer had kunnen zetten. Om aan te tonen dat hij bezig is aan zijn uh, 101 e Interland... Hij neemt de vrije trap en wellicht wordt dit de inleiding naar 4-0. Van der Vaart gaat een uitdraaiende bal geven vanaf de linkerkant. Er de staan er van dezelfde al vijf rondom dat strafsomgebied. En die bak op de hoofd van Strootman. Die wil wel bij de bal voor de voeten van de Huntelaar. Die maait van 4 meter, ja eigenlijk zo half over de bal heen. Hij moet er zelf om lachen. Zijn tegenstander moet er om lachen. Geeft hem nog een vriendschappelijk klopje op de schouder. Het is daar druk. Je wil een bal die eigenlijk uit een duel komt en stuit het voor je in één keer op dat doel uh, rammen. En dan maai je er eigenlijk een beetje langs heen en raak je hem zeg maar op de bovenkant van je voet. En die bal schiet dan meters over het doel. Ja, Huntelaar maakt de gekste goals en zeker niet de makkelijkste. Dit was de simpelste kant van de avond en die wordt dan door Huntelaar feestelijk gemist. Bal over de zijlijn gekopt via het hoofd van Nigel de Jong, ter hoogte van de middellijn. Van Persie zit op de bank nog, zit achter zijn hand te praten met Michel Form. Terwijl wij ook Dirk Kuyt nu in beeld hebben, die bezig is aan zijn warming-up. Is het balbezit voor Andorra ter hoogte van de middellijn? Bal komt dus op de helft van het Nederlands elftal, wordt naar voren gegooid en uiteindelijk weer weggekomen door Jan Maat. Goed gedaan. Balbezit dan via Strootman. Strootman en Vlaar. Vlaar loopt weg van Stekenenburg om de bal meteen mee te krijgen. En Vlaar kan dan allerlei mensen aanspelen omdat er enorm veel ruimte is, in ieder geval op eigen helft. Omdat Andorra zich massaal laat terugvallen rond de middellijn. En daar waar in de eerste helft nog enige druk op de bal werd gegeven, op het moment dat Nederland daar balbezit heeft, is dat volledig achterwege gelaten. Omdat men ziet. Dat men uh, toch voor een op aan het lopen is. En daar waar men het doet, doet men het plichtmatig. Zodat Nederland heel makkelijk tussen de linies door kan voetballen. En met van de vaartbal bezit heeft. Omdat het ook geen uh, full zijn, zijn. Dat zie je natuurlijk vaker. Is het om op een gegeven moment de pijp ook leeg. Want ze hebben dat wel geprobeerd. En dat is wel moedig geweest, in zekere Zeker. zin. Maar je, dat hou je dus niet 90 minuten vol. Dus nu, we zitten op een uur. En dan is het pijpje een beetje leeg en dat betekent dat we nu drie goals hebben gezien van Nel zelf. Maar het zou me niet verbazen als er in dat laatste half uur ook nog wel drie of vier bij komen. Omdat je er wat makkelijker langs heen gaat lopen straks. Schaken aan de rechterkant aangespeeld. Houdt even in, komt tante over op snelheid. Een voorzet komt bij de tweede paal. Nee, dwarlt over het doel. En er uh, zit zoveel effect aan die bal dat hij wel aan de andere kant weer het veld indraait. De rechtsback heeft geen idee dat die bal achter gegaan is en trapt de bal weg. Lens staat erbij en kijkt ernaar en zegt. Hey, jullie mogen gewoon een doeltrad nemen. Oké, okay, nou doen we dat. Dan moet de bal terugkomen, dat is gelukt. Dan heeft Gomez hem klaargelegd, de keeper. En dan kan het pijl weer in gang worden geschoten. Zoals gezegd, kuit, warmlopen. inderdaad Afelay staat daar ook. Dat zijn dan de twee aan de Nederlandse kant die misschien voor het eerste, of als eerste in aanmerking komen voor een invalbeurt. En dat kan ik allemaal zeggen omdat nu pas de Andorese doelman Gosep, Antoni Gomez Morera, zijn doeltrap neemt. De bal is inmiddels op de helft van Nederland beland. Bal bezit voor Jan Maat. 15 meter van de binnenlijn aan de rechterkant van het veld. Peelt de bal even terug naar Stekelenburg. Stekelenburg naar Vlaar. En het gebruikelijke beeld. Wie geeft uiteindelijk de juiste paas. Of zoekt men de zijkanten die gevaarlijk zijn met schaken. En zeker met Lens. Vlak voor ons. Die de bal nu met snelheid onder het lichaam meeneemt. Richting het 16 meter gebied gaat. Richting het 16 meter gebied gaat. Een geweldige peer geeft. En uiteindelijk uit de rebound is het van de Vaart die niet kan scoren. En ook wordt afgefloten vanwege vermeend buitenspel. Goede actie van Lens. Die als een van de weinige felheid heeft, maar uh, nu uh, zichzelf blesseert. De, ik denk dat hij bij het schot uh, vanwege de kou uh, een uh, blessuretje heeft aan zijn bovenbeen. Of is hij geraakt? Want hij maakt een beetje wegwerpgebaar. En dat doe je toch niet als je alleen maar zelf schiet en... Nee, ik denk dat het gewoon een, uh, een actie is uh, dat waarin hij zichzelf blesseert. We kijken of er nog in de naactie... Ja, oh ja, hij krijgt een hele gemene vervelende trap erin van de tegenstander nadat hij heeft geschoten. Dus uh, gelukkig geen spierblessure, gelukkig ook geen ernstige blessure... maar wel een hele vervelende overtreding die totaal onnodig was. En Ildefons Lima Sola, dat was de boosdoener. Het ja, linkerdijbeen uh, linker zeg maar, van Lens was de pineut. Lens heeft nu de bal, het lijkt allemaal wel weer te gaan. Lens, goed steekballetje, net te hard denk ik op Van de Vaart. Ja, is De bal rolt door naar de keeper, die verslikt zich er nog bijna in. Die denkt even heel frivol de bal te kunnen stilleggen... en nog een beweging te maken door zijn voet wat op te tillen. Bijna schiet die bal dan nog onderdoor. Het zou wel zijn geweest, maar het blijft een bespaard, deze ellende. Hij legt de bal neer, Gomez, terwijl Van de Vaart nog op uh, schootsafstand staat... en trapt dan de bal naar de rechterkant. Dan moet Martens Indy in actie komen... Met uh, zijn tegenstander. Die probeert hem in de luren te leggen. Dat lukt niet. Want Lorenzo tikt de bal langs Martins Indy. Maar vergeet er vervolgens wel zelf achteraan te lopen. En als Martens Indy één keer zegt boe. Dan uh, ligt Lorenzo op de grond. Want dan is hij geschrokken en heeft hij zelf de bal weer terug via Schaken en via Jan Janmaat aan de rechterkant. Het verschil tussen Janmaat en Martins Indi vind ik zo groot. Martins Indi is rustig aan de bal, onbewogen, sterk. Uh, uh, weet wat hij doet, uh, is in zijn passing sterk, coacht. Uh. Een heel, heel, uh, hele enorme metamorfose heeft die jongen in de korte tijd doorgemaakt. Door uh, van uh, ja, een onzekere debutant tussen aanhalingstekens een hele standvastige jongen te worden. De bal bezit nu bij Schaken. Schaken. Bal rand 16 meter bij Van der Vaart. Bal komt gelukkig uh, bij Nigel de Jong terug uh, terecht. Die hem opent aan de linkerkant van het veld. Lens dan uh, lepelt de bal in het 16-meter gebied. Maar die gaat voor iedereen en alles langs. En uh, de keeper uh, ziet tot zijn geluk dat die bal eigenlijk langs de paal gaat. Want het is een beetje een portier van de nachtclub die alles doorlaat. Maar in dit geval uh, had hij uh, daar uh, geen enkel probleem mee. Want die bal gaat gewoon over de achterlijn. Dan krijgen we neem ik aan direct de wissels bij uh, Oranje. Alhoewel de warming-up nog steeds voortduurt. Ja, Emanuel Sonder heeft zich nu ja. gemeld langs de lijn dat... Uh... Die is bij kuit gaan lopen en een doeltrap gaat volgen van Andorra. Op de klok staat 62, 63 minuten. 3-0 de voorsprong voor Oranje. Van de Vaart en Huntelaar binnen het kwartier 2-0. Een schaken vlak na rust op aangeven van Lens 3-0. Daarmee eh, luistert hij zijn debuut natuurlijk nog wat op. Ingooit voor het NL Zeltag via Jan Maat aan de rechterkant van het veld. gaat terug naar Heitinga. Ik ga Vlaar. En dan gaat de bal uiteindelijk in de voeten komen van Van der Vaart die maar eens komt halen. Zo zeg maar tussen zijn laatste lijn. Vlaar wijst, want wil de bal eigenlijk liever niet terug, krijgt hem wel. En opent dan in één keer door. Dat is een goede bal naar de rechterkant. Naar Janmaat. Janmaat, schaken. Dan moet er eigenlijk eentje doorlopen. De jong doet dat nu wel, maar dan gaat de bal weer niet naartoe. Die gaat weer terug naar Strootman. En dan oogt het eigenlijk ineens toch weer stroperig. Via Martens is in die nu aan de linkerkant. Lens. Komt hij aan de bal, gebeurt er altijd wat. Lens weer op snelheid, toch maar weer buitenom. Dit keer pech, want uh, het voetje van de tegenstander ontfutselt hem de bal. En die... Karamboleert dan via zijn eigen knie over de zijlijn ingooi voor Andorra. We zitten inmiddels op drie kwart van de wedstrijd. En dat zeg ik met enige hoop in de stem dat het laatste kwart vrij snel omgaat. Omdat er weinig te beleven is. Er is natuurlijk geen enkel probleem voor het Nederlands zelf. Tot nu toe ook geen enkele blessure. Wat dat betreft is het een ongeschonden wedstrijd voor Oranje. Op weg naar misschien wel de allerbelangrijkste wedstrijd in de kwalificatie. Gezien het resultaat dat Roemenië vanavond in Turkije behaalde door de overwinning daar. Als Nederland wint in Roemenië dan heeft ook Roemenië de eerste puntverlies geleden. Het Nederlands helftal zou dan ongeslagen zijn. Maar het kan een hele heet avondje worden in Boekarest. meer daar uh, Sneijder er niet bij is. En dat is een speler die we echt gaan missen daar. Bal van Lens komt voor. Wordt slecht weggewerkt. Uiteindelijk voor uh, Martins Indy in een prooi. rand 16 meter gebied komt die bal niet bij Huntelaar. Via de hak toch nog bij Huntelaar. En uiteindelijk komt hij bij Lima. Ik denk jij ook niet. Sneijder gaan we missen uh, dinsdagavond. Ja, omdat dat er een is die eigenlijk uit het niets iemand uh, een, een, een vrij voor de keeper kan zetten. Die uit het niets iets kan creëren. En ook uh, ontegenzeggelijk meer gif heeft dan Van de Vaart. Ja, absoluut. Oh, zeker. Ja, op dat vlak uh, is het helemaal uh, appels en peren vergelijken. Maar ja, het Nederlands zal wel weten dat het uh, zich in Roemenië een ongelooflijk goede uitgangspositie kan schenken voor een kwalificatieplaats op het WK. Want als je daar zou winnen, dan bewijzen van spreken bij je met anderhalf benen al in Brazilië. Met een thuiswedstrijd nog tegen de Roemenen voor de boeg. De Turken hebben dus al wat meer punten verloren. Terwijl Schaken nu wordt weggestuurd De rechterkant kan de bal wel niet binnenhouden. Niet binnenhouden. Gewoon een doeltrap. Maar dat wordt een belangrijke wedstrijd. En in die zin is het eigenlijk ook wel leuk dat Roemenië in Turkije wint. Ja. Uh, want dat maakt die wedstrijd van dinsdag natuurlijk wel vele malen interessanter. Ja, want stel dat je daar inderdaad wint. Dan is Turkije staat al op 6 punten achter je. En Roemenië dan ook op 3 punten achter je. Dan doe je hele goede zaken. Terwijl de en het stadion komt daar enigszins voor... In volume naar voren de invalbeurt krijgen van de populaire Dirk Uiten Die direct gaat invallen terwijl de doeltrap van de Lima niet echt goed is. Komt hij ter hoogte van de middellijn. Van de Vaart kan natuurlijk wel winnen. Uiteindelijk komt die bal dan vanuit de melee van spelers aan de rechterkant van het veld. Halverwege de Nederlandse helft terecht bij Jan Maat. Speelt de bal even terug naar Heitinga. Heitinga op zijn beurt helemaal naar... Strootman, Strootman naar Schaken. Schaken met snelheid. Schaken met uh, Janmaat na zich. Uh, geeft die bal even terug. Bal dan nog verder terug naar Strootman. Strootman opent naar de linkerkant van het veld naar Nigel de Jong. Nigel de Jong naar Lens. Nee, draait even terug. Want omdat het daar wat te druk was, prefereert hij de bal dan te geven aan de rechterkant van het veld naar Heitinga. gaat nu 10, 15 meter over de middenlijn. De rechterkant, daar is Jan Maat nu een soort rechtsbuiten geworden. Dat betekent dat schaken naar binnen loopt richting de punt van het strafschopbiet. Jan Maat zijn man voorbij gaat de voorzet geeft. Die is wat uh, ver. Het is geen gekke bal eigenlijk. Maar bij de eerste paal staat Huntelaar. Bij de tweede paal staat niemand. Ja, maar iemand. hij is net niet zuiver genoeg. Nee, dat klopt. Maar bij de tweede paal ja. staat er een van de andere. Die komt de bal zie, weg. Nee, vind ik ook. Die invallen. San Nicolas en dat levert het dan een hoekschop op Kuit. Komt hij al of is hij weer even gaan zitten? Dat kan ik niet goed zien. Nou, die is weer even gaan zitten. En die komt er dan in na de hoekschop normaal gesproken. Die genomen wordt door Van der Vaart. Van der Vaart, de bal komt voor. Wordt weggekopt door Andorra, maar niet echt goed. Dus we krijgen een volgende corner nu aan de andere kant van het veld. Dus als Van der Vaart kilometervergoeding krijgt, doet hij goede zaak in deze ene minuut. Want hij gaat dus helemaal van links naar rechts. Blijft het toch altijd opvallend vinden. Natuurlijk, de ene heeft een betere traptechniek dan de ander. Maar uh, moet je helemaal juist in zo'n wedstrijd ook naar de andere kant lopen om daar vandaan de corner te nemen. Maar tegenwoordig hangt het al van kleine dingen. En als je het nu niet oefent dan uh, kom je het misschien tegen Roemenië tekort. zou van Gaal en de spelersgroep kunnen denken. Bal komt nu even van de Vaart. Komt goed voor. Wordt weggekopt. De Jong dacht even te kunnen koppen. Is het uh, Bruno Martens Indi die die de bal nog even het 16 meter niet speelt. Maar dan in een soort icing wordt hij weggewerkt door uh, de speler van Andorra. Terwijl uh, nu een andere speler, uh, Monera, uh, een uh, vervelende blessure heeft. Uh, ook die denk ik dat last heeft van... Uh, nou, dat zie je heel weinig, dat de speler uh, last krijgt van het geslachtsdeel. Daar waar het in de eerste helft ook gebeurde, heeft uh, nu uh, een andere speler dat ook. En heb ik, enigszins vraag ik me af of dat nou ligt aan vandaag of gisteravond. Je weet het nooit. Je kan ook nog flauwe grapjes maken over de nieuwe campagne van de KNVB. Ja, dat, nee, dat doe ik niet. Nee? Okay. Nee, nee, nee, Hij nee. krijgt hem uh, inderdaad voor Martens in. Die wel weer vol erin. In dit geval was het de ballen geen knie, dat scheelt misschien nog een beetje, maar... Ze hebben geen geluk, de heren van uh, Dubbele Andorra. Yeah. Ja, er staan er nu ineens twee. Is dat Aflaai die ernaast staat? Nee, maar hij niet. Aflaai Kuyt gaan zich zometeen melden. Volgens mij zijn dat voor Kuit ook de eerste, eerste minuten die hij gaat maken onder Van Gaal. Ja. Want tot dusver heeft hij nog niet zoveel kunnen laten zien. Daar is hij dus wel weer eens aan toe. Lens aan de wandel, aan de linkerkant van het veld. Komt dus drie man in, gaat naar de grond. Tegenstander raakt weer geblesseerd. Hij zelf niet zozeer. Viera is de man die blijft liggen. Krabbelt ook maar weer overend. Lens staat er weer. Andorra heeft de bal. Maar ja, wat doen ze ermee? Zomaar inleveren bij Heitinga. Heitinga. Vlaar. En zo is het Nederlands helft, de bal weer terug. En die ligt in de middencirkel nu aan de voeten van Ron Vlaar na 68 minuten. Vlaar, stootman, stootman langs 1-2 man. Uh, speelt die bal slecht, heel slecht. Overname dus uh, voor Andorra. De, de slordigheden zijn toch vrij groot bij Oranje. We worden dus totaal niet afgestraft. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Want ook nu is de overname via Jamaat prima. En uh, het balbezit voor de Jong met uh, controle zodat Strootman, die het foutje maakt, inmiddels weer een balbezit is. En uh, over de middellijn gaat. De bal zou willen aanspelen richting Lens. Die er ook om vroeg. Maar het uiteindelijk niet durft. Waarom zou je dat niet durven in zo'n wedstrijd? Maar toch. Balbezit dan uh, aan de rechterkant van het veld bij Jamaat. Janmaat schaken. Schaken terug naar Janmaat. Janmaat uh, naar Nigel de Jong. Nigel de Jong neem ik aan naar Strootman. Uh, gaat hij inderdaad naar Strootman? Aan de linkerkant is ruimte. Maar het is in die zou wat dieper hebben kunnen staan. Doet hij niet. Bal uh, wordt dus uh, 10 meter over de middellijn weer uh, rondgebreid. Uh, via Strootman en nu Heitinga. En uh, wat mij betreft uh, ga jij het nu maar even doen. Jan Maat naar Schaak aan de rechterkant van het veld. Die uh, ziet dat Jan Maat wel meeloopt, maar die kan de bal niet terugkrijgen. Dan gaat hij nu via de jongen het strafgebied in, of in ieder geval op de rand van het strafgebied terechtkomen, waarvan de vaart hem niet onder controle krijgt. Dan maakt de jongen een overtreding. Daarmee haalt hij eigenlijk een counter uit van Andorra. Nou ja, oké, okay, dat mag een keer. Dan ligt het spel stil kan er in ieder geval gewisseld worden. Dan komen er twee in die natuurlijk allebei nog niet speelden onder Van Gaal. Afelay en Kuit van de Vaart gaat naar de kant. Dat is de eerste die bedankt wordt voor de moeite. In Interland 101. Een geval bedankt voor zijn eerste goal. Die hij toch vrij strak binnenschoot na zeven minuten al. En daarmee de wedstrijd overbrak. Afalai dus in het elftal. En Lens gaat naar de kant. En voor hem komt dan Dirk Kuit in de ploeg. Van de vaart en Lens er dus niet meer bij. Afalai en Kuit wel. Twee nieuwelingen in het elftal van Oranje. In ieder geval om even te kijken wat Afalai met name op die, op die teampositie kan doen. Want bij het ontbreken van Sneijder... Het zou ook afgelopen natuurlijk een optie kunnen zijn in de wedstrijd tegen de Roemenen. En dan krijgt hij 20 minuten de tijd voor om dat aan te tonen. Balbezit voor Andorra. ter hoogte van het 16 meter gebied is het van de vaart die het lichaam goed gebruikt. En vervolgens Ivan Lorenzo Roncero ongeveer de Andorese grens overduurt. Zo'n beetje de Pyreneeën in. Waardoor het balbezit is voor Nederland met Heidinga en Nigel de Jong. En dat kan snel, dat gaat snel. Komt hij bij Aveluij. Aveluij met zijn eerste balcontact met Martins Indy aan de linkerkant van het veld. Huntelaar vraagt, Huntelaar wil, Huntelaar kan, maar nu niet meer. Kuit aan de linkerkant van het veld. Een beetje onwennig denk ik voor hem. Balbezit nu bij Martins Indy, uh, Nigel de Jong... Het tempo ligt nog steeds laag, maar de ruimtes zijn groot aan de rechterkant van het veld. Bij Jan Maat, neemt hij de bal uh, niet, goed, echt niet goed aan. Maar via Schaken krijgt hij de bal dan beter onder controle. Speelt die de bal uh, achter Schaken. Schaken heeft uh, het balbezit. En dan uh, gaat de bal helemaal naar de middencirkel. Om uh, via Vlaar en Nijzer de Jong naar de linkerkant te gaan. Mag ik aannemen? Avalai en? Kuit, de twee uh, nieuwelingen. En Kuit vanaf de linkerkant draait de binnen. Geeft de bal terug aan Avalai, Die hem in één keer laat vallen voor de Jong. Terug naar Afvalaai. Het is met Afvalaai in ieder geval, dat weet je zeker, alles één keer raken. Want dat heeft hij natuurlijk wel geleerd inmiddels, voor zover hij dat niet al deed. Dus dat brengt automatisch wat meer snelheid erin. Nu aan de rechterkant van het veld uh, is het Schaken die de bal krijgt. Schaken legt hem even terug op Strootman. Strootman de Jong. De Jong op 35 meter van het doel. Wat kan je eigenlijk nou terugspelen? Naar Vlaar. Dat geeft ons de gelegenheid om te vertellen dat het uh, nieuws van 10 uur eventjes wordt uitgesteld tot na deze wedstrijd. Als Kuit de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Een voorzet geeft hun de laar met het hoofd. Wel of net niet met de bal komt. De keeper redt. De rebound valt bijna voor de voeten bij de tweede paal.